Het drakenkind Er was eens een jonge man die de kost verdiende met houthakken. Hij was getrouwd met een vriendelijke jonge vrouw. Ze moesten allebei heel hard werken, maar ze waren tevreden met het weinige geld dat ze verdienden. Wel verlangden de houthakker en zijn vrouw erg naar een kind. Op een dag liep de houthakker door het bos. Hij bleef staan bij een boom om even uit te rusten. Opeens zag hij tussen het gras bij de boom een groot glanzend bruin ei liggen. Het was zo groot dat hij het met twee handen moest optillen. De houthakker nam het ei mee naar huis. Misschien komt er een aardig dier uit het ei, dacht de houthakker. Dan heeft mijn vrouw wat gezelschap als ik overdag weg ben. De vrouw wikkelde het ei in een warme rode doek en legde het in een mandje bij de kachel. Een paar dagen later zat de vrouw in haar stoel bij de kachelsokken te stoppen. Opeens hoorde ze een krakend geluid. Ze keek naar het ei en zag dat het openbrak. En toen viel het ei in twee halften uit elkaar. En in de mand lag een klein groen diertje. Het ei is uitgekomen, riep de vrouw blij toen de houthakker thuis kwam. Het diertje was bedekt met schubben... En het had een kort, klein staartje. Zijn kopje zag er wel wat vreemd uit... maar de houthakker en zijn vrouw vonden het diertje heel erg mooi. Ze noemden hem Jantje. De vrouw vertroetelde het diertje. Ze trok hem kleertjes aan en vergat helemaal dat het eigenlijk een dier was. De jaren gingen voorbij. Jantje groeide en groeide en begon er steeds vreemder uit te zien... Maar hij was wel heel lief. Als de houthakker en zijn vrouw met Jantje door het dorp liepen, zeiden de mensen tegen elkaar. Heb je gezien dat Jantje een staart heeft? En er zitten volgens mij vleugels onder zijn jas. Jantje werd volwassen. Hij had scherpe, puntige tanden en lange, puntige nagels gekregen. En soms, als het buiten koud was, kwam er een beetje rook en vuur uit zijn neusgaten. Hij was altijd heel beleefd en aardig tegen de mensen in het dorp. Maar toch waren ze bang voor hem. Op een dag durfde een van de dorpelingen hardop te zeggen wat de anderen al jaren hadden gedacht. Ik denk dat Jantje van de Houthakker eigenlijk een draak is. En we willen geen draak in het dorp. De dorpelingen gingen gewapend met stokken, hooivorken en deegrollers naar het huis van de Houthakker. Ze bonsten op de deur en gooiden stenen door de ramen. En toen de houthakker en zijn vrouw en Jantje angstig naar buiten kwamen, joegen de dorpelingen hen het los in. Niemand gaf de houthakker werk. Hij en zijn vrouw en hun drakenkind zwierven door het land. Ze sliepen in greppels en moesten bij de boeren bedelen om eten. De houthakker en zijn vrouw werden al snel mager en ziek. Maar ze lieten Jantje niet in de steek. Op een dag bracht Jantje de houthakker en zijn vrouw naar de top van een hoge heuvel. Jullie moeten hier op me wachten, zei hij. Ik kom terug als de zon ondergaat. Daarna klapte hij voor de eerste keer met zijn grote vleugels en vloog weg. De houthakker en zijn vrouw gingen zitten wachten. Eindelijk ging de zon onder en kwam Jantje terug. Hij legde zijn vleugels beschermend op de schouders van de houthakker en zijn vrouw. Jullie zijn heel goed voor me geweest, zei hij. Daarom ben ik naar de koning van de draken gegaan en heb hem over jullie verteld. Hij heeft deze tas meegegeven. Daar zit zoveel geld in dat jullie voor de rest van je leven geen zorgen zullen hebben. De houthakker en zijn vrouw omhelsten Jantje. En ze waren heel verdrietig toen hij zei dat hij hen moest verlaten. Ik ga nu bij de andere draken wonen, zei hij. De houthakker en zijn vrouw kochten een mooie boerderij. Ze waren heel gelukkig. En iedere avond als de zon onderging en ze hun koeien naar de stal brachten, kwam Jantje even langs. Hij woonde nu wel bij de andere draken, maar hij kon niet in slaap komen als hij de houthakker en zijn vrouw niet even welterust had kunnen wensen.